In 2008 verslechterden de betrekkingen opnieuw ernstig na de aanslagen door Pakistanse terroristen in Mumbai. Daarbij kwamen 166 mensen om het leven. Officieel is Zardari voor een privébezoek in India, maar hij heeft ook een ontmoeting met premier Singh. Volgens ingewijden komen er geen gevoelige zaken ter tafel.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 De eerste fans van Heracles zijn vanuit Almelo vertrokken... naar stadion De Kuip in Rotterdam... waar de Almeloze club vanavond de bekerfinale speelt tegen PSV. Zeker 17.500 Heracles-aanhangers gaan naar Rotterdam. Het gros van hen wordt vervoerd in 325 bussen. Het is de eerste keer dat Heracles een bekerfinale speelt. De wedstrijd wordt door de fans de wedstrijd van de eeuw genoemd. Het weer. Vanochtend opklaringen vanuit het westen, meer bewolking en het blijft droog tegen de avond vanuit het westen regen. Middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het NOS journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A28, Utrecht naar Amersfoort staat tussen afwid Maarn en leusden 2 kilometer. Bij Leusdenzuid Zuid is een auto stilgevallen en die blokkeert naar de rechter rijstok. En het is erg druk richting de attractiepark Slagharen. Op de n 377 daar staat tussen Balkbrug en Slagharen 10 kilometer. Dit is Radio 1. Welkom bij Tweede Uur van OVT, vanuit Studio Desmet in Amsterdam. Straks een extra lange spoor terugdocumentaire over de Indische stamboom... van de Rotterdamse kunstenares Constanze van Duinen. Maar nu eerst aandacht voor één van de Nederlanders die opstond tijdens de bezetting. Oprichter van het illegale parool en bekend onder de schuilnaam Piet het Hoen. Verzetstrijder, politicus en journalist. Daarmee is in drie woorden de levensloop geschetst van Frans Goedhart... Over deze Frans Goedhart verscheen onlangs een biografie... getiteld Vrij Onverveerd. Frans Goedhart, journalist en politicus, 1904-1990. Ja, en uitgekomen bij bedbakken, want dat zijn dingen die we altijd vergeten. Dus zeggen we het nu meteen, zodat we op het eind, als we het vergeten... niemand dat erg vindt. Uh, Madelon de Keizer, de schrijver van die biografie, zit bij ons aan tafel. Welkom, Madelon. Uh, Frans Goedhart, eerste klas ijzervreten communist. Uh, uh, ooit, daarna Koude Oorlog, Die Hard en ook nog eens verzetman uit één stuk. Dat is kort samengevat, Eindelijk zijn we nu al klaar. Maar je mag nog even blijven zitten. Uh, zullen we eerst even naar Frans Goedhart gaan luisteren? Ja, dat kan ik wel aanraden, want het is erg mooi altijd. Oh, dat, dat fragment dat is, dat moet nog even, even klaargezet worden, moet nog even naar gezocht worden. Dus dan gaan we gewoon even net doen alsof het fragment... Uh, we gaan gewoon even we gaan niet zitten wachten, we vergeten het fragment. Hopelijk komt het dadelijk nog even Frans Goedhart... De oorlog, het parool, de voorloper van het parool. Dat moeten we eerst even, dat moet je even uitleggen. Dat moet ik uitleggen, ja. Nou, um, uh, goed, het is uh, uh, de man, Pieter het Hoen, hè, je hebt hem al in de introductie genoemd. Die... Uh, op een buitengewoon vroeg moment, dus dat is in juli 1940 al... Dit is mijn telefoon. Wacht even. Ja, kijk, als er eenmaal iets misgaat, gaat er altijd meer mis. Maar we zijn dus gebleven bij Pieter het Hoen. Er zijn mensen die nu uh, al enthousiast zijn. En Frans Goedhart, de, de oprichter van een, uh, een eigen blaadje. En, uh, en als jij ja, je telefoon eigenaar. hebt uitgezet, kun jij het overnemen? Ja. Heb je hem nu uit of niet? Nee, of zit niet. je nog stiekem je, je post te lezen? Dat is niet de, dat is niet de bedoeling, uh, uh, Madelon de Keizer. Okay, dan laat ik het zitten. Heb je dit van je, van je kinderen geleerd uitgeleven. op deze manier? Goed, ik geloof dat het... Vrag, het weet je, je mag het is een blaasje, blaasje noemen. Het is een geluk bij een ongeluk. We, ja. hebben, we hebben het, fragment. het fragment. We gaan even luisteren naar Frans Goedhart. Die vertelt over de oorlog. Kom maar. Ik ben in het begin van 42, het samen met Viadi Beckman, op het strand in Scheveningen in de Duitse fuik gelopen. We stonden op het punt om met een smalboot naar Engeland te gaan. Dat bootje, dat zou s'nachts na vier uur komen. Maar helaas, we hebben het nooit gezien. Heel kort, maar het ging me toch eigenlijk even om zijn stem te laten horen. Ja, ja. het, het is een keurige jaren 50. toon, een meneer. Ja. Hij vertelt u dus dat hij is opgepakt in Scheveningen. Later zal hij nog vertellen dat hij uiteindelijk naar kamp Vught wordt gebracht... en daaruit weet te ontsnappen met behulp van twee katholieke politiemannen. Um, en wij waren gebleven in ons gesprek bij het belang... en daar gaan we gewoon maar even mee verder, de verzetsdaad van Frans Goedhart. Dat was het oprichten van... ik mocht niet zeggen een blaadje, dus het oprichten van een krant. Vertel. Ja. Nou ja, ook niet het oprichten van een krant. Het was in eerste instantie een, uh, uh, hoe noem je dat, een a En uh, dat had hij gestenseld, dat kon je vroeger nog. Hè? Dat is afdraaien, eerst typen, intypen en dan afdraaien. Uh, in een oplage van 500. En dat deed hij op een moment echt als een van de allereerste in juli 1940. En hij was de eerste die, niet, die daarin... en dat deed vanuit een aandrang... om uh, de Nederlanders politiek voor te lichten. Hij was dus de eerste politieke commentator. En hij vond het van belang om politiek voor te lichten... omdat hij dacht, kijk, als de Nederlanders goed weten... wat de Duitsers eigenlijk doen, dus als ik uitleg... He, wat de, de, de verschillende hele subtiele daden die de Duitsers deden. He, bijvoorbeeld heel geleidelijk aan maatregelen tegen de joden nemen enzovoorts. Wanneer ik dat continu analyseer, dan draag ik bij tot een verzetsgeest, tot een geestelijk verzet. En uh, ja, begrijpen de mensen wat er eigenlijk in Nederland gebeurt. En dat moet je zien tegen de achtergrond van het feit dat de kranten aan banden waren gelegd. Al direct bijna ja. de, na de inval, de Duitse inval. Dus hij begint een eigen blad. Ik geloof dat heet het niet gewoon berichten van Pieter Uthoen? Het heet het nieuwsbrief van nieuwsbrief Pieter Uthoen. Ja. Nee, dan weten we ook die naam. Dat was een anonieme naam een schouwnaam. En dat gaat lopen en dat wordt uiteindelijk de verzetskant het Parool. Ja, dat wordt het in 1941. Eh, Dan komt er een, een aantal mensen die zagen het potentieel van het blad. Het grote potentieel van het blad. Met name in de eh, zeg maar, sociaal-democratische sociaal kring. Eh, de leider daarvan die had ook al zo zijn ervaringen gehad eh, in het bezet in Nederland, Koos Voorink. Die zag erin, die heeft via via contact kunnen leggen. En uiteindelijk is er dus een hele zware redactie gevormd van een man of vijf... die uh, een nieuw blad maakte, uitgebreider, beter geïnformeerd nog... Een nationaal verzetblad, dat was de, de, de ambitie die ze hadden. En, en dat is uh, verschenen tot uh, aan uh, de bevrijding aan toe. Ja. En dan gaat het als volgt verder, zoals het kennelijk vaak gaat. Uh, als je in de oorlog iets betekent, dan ben je na de oorlog flink de pisang. Churchill werd geen uh, baas van Engeland. De Gaulle geen pre minister pre of president van Frankrijk. En Pieter het Hoen, oftewel Frans Goetard... werd geen hoofddirecteur van de, de eerste naoorlogse parool. Was dat het grote drama uit zijn leven? Nou, het is een heel groot drama geweest. Of het het grote drama is, dat zou ik niet durven zeggen. Maar het is wel een heel groot drama geweest. En ook hij het is tragisch. Ja, um, daar, uh, uh, dat is, dat is een, een vrij ingewikkeld vraagstuk. Maar um, uh, kijk, er was een. Een, een andere uh, redacteur van het blad geweest. Dat was uh, gert van Heuven-Goedhart. Daar heb je dat. Ik had kosten wat kosten willen voorkomen, moe... dat die naam genoemd werd. Maar nou, kom maar. <laughs> Oké. Okay, nou, er was dus een uitdaging, zal ik maar zeggen, ja, uh, yeah. voor, de, voor het ambt. Die man die, uh, was voor de oorlog uh, een uh, uh, zeer uh, goede journalist geweest... van het Utrecht uh, nieuwsblad. Uh, was in de oorlog een goede vriend van Goethard. Ze werkten goed samen. En, uh, hij had een hele goede uh, zeg maar, uh, kring van zegslieden om hem heen. Hij werd minister in Londen. En ja, was voor een krant die moet gaan beginnen. Want ik bedoel, het was een, een, een onderneming hè, om, om vanuit het niets met een dagblad te beginnen. Ze hadden een naam nodig. Hadden ze een naam nodig. En dat is, als je nou aan mij vraagt, van waarom hebben ze uh, Van Heuvel Goedhart gekozen? Omdat ze gewoon een naam nodig hadden. Want ze hadden uh, ja, prestige nodig in het naoorlogse Nederland. Ook om gewoon geld te kunnen lenen. En ik vraag me af dat als uh, Goedhart, die men niet kende, als die hoofdredacteur was geworden, of er dan wel genoeg geld zou zijn geweest... om die krant überhaupt op poten te zetten. Oké, okay, historische noodzakelijkheid. Um, Frans Goedhart kennen we na de oorlog vooral in het openbaar... qua ideologie als zeer vel anticommunist. Hij was ooit lid van de CPN, de voorloper van de CPH geweest... in de jaren, wat was het, 20 of 30. Um, hij wordt na de oorlog... een Keiharde anticommunist. Het gaat zelfs de maarde dat hij in Amsterdam... want daar speelt het zich allemaal af... Het bij het, het bordje Stalinlaan zou hebben losgeschroefd. Mythe of waarheid? En dat anticommunisme, hoe moeten we dat zien? Uh, wat het Stalinlaan betreft, daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Uh, ik weet het verhaal van zijn zoon... En uh, die vertelt dat uh, zijn moeder hem had wakker gemaakt en had gezegd. papa heeft weer een stunt uitgehaald. En toen vertelde dat hij met zijn vrienden dus het bordje had liggen. Maar of het waar is of niet, ik weet het niet. Maar het is mooi genoeg is om mooi. waar te of laten zien. Ja. En uh, Nee, ik ben benieuwd wat voor, wat voor man het nou eigenlijk was. Ja, De, iemand ja. die zich constant ook wilde afscheiden. En, en je krijgt toch het beeld dat het ook niet een makkelijke figuur nee, was. Nee, nee, nee. Dat, ik had mijn epiloog eigenlijk een, een makkelijke man, maar dan cynisch willen noemen. Want het is bepaald niet natuurlijk. Uh, maar kijk, het was ook niet in die zin. Het was niet. Uh, ja, hij had ook een lastig karakter, maar het was wel een man. En dat heb ik eigenlijk in de tweede helft van mijn boek... heel erg naar duidelijk willen maken. Die niet uh, een, een, een, een eindselganger was. Hè? Het was geen vreemde man of wat dan ook. Hij had een grote kring om zich heen. Hij was zeer geliefd bij erg veel mensen. Uh, hij was internationaal, was hij uh, uh, zeg maar accepté, beslist. Hè? Hij kwam in allerlei grote kringen en werd zeer serieus genomen. Binnen de Partij van de Arbeid hetzelfde. Hè? Hij mag dan wel... Nu zeg je, ja, hij was een felle anticommunist. Maar vergeet niet dat tussen 1945 en noem het uh, 1960... iedereen op dezelfde manier dacht als, als Frans Goedhart. Ja, ieder... Een enkeling <coughs> daar gelaten. Hè? Ja, bedoel, die, dat waren bijvoorbeeld een blad als De Groene of zoiets. Uh, uh, en, en de communisten die dachten natuurlijk anders over. Maar in grote lijnen uh, ja, dreef Goedhart mee en gaf ook... Uh, stimulans aan een algemene sfeer die er was. En ja. dat was de koude Ja, Je wil zeggen, iedereen... Ieder fatsoenlijk mens was toen anticommunist. Dus zo ook goed hard. Uh, Doe je hem daar niet mee tekort? Hè? Liep je niet gewoon toch een beetje voorop? Uh, ja, ik wil ook wel zeggen dat hij voorop liep. Uh, maar... Uh, kijk, uh, hij had veel uh, uh, uh, uh, mensen om zich heen die op eenzelfde manier dachten. Denk maar aan Koos Voring, die precies dezelfde manier. Aan FN, Jacques de Kat. Uh, uh, uh, ja, allemaal. Jacques ja. de Kat, uh, PvdA. Dus de hele Partij van de Arbeid had hij, wat de buitenlandse politiek betreft, volledig achter zich. Die dachten net zo als hij. Wat hij alleen deed, en dat vind ik heel interessant, en daarom is zijn leven ook zo spannend na 45, als het al dat niet was voor de oorlog... was het al spannend in de oorlog, is het spannend, maar na de oorlog... nou, vind ik eigenlijk nog meer. Is dat hij ook echt uh, in een soort tussenlaag zich gaat bewegen... tussen de officiële politiek en de hoge... Uh, partijpolitiek uh, en, en de politiek die gevoerd wordt uh, uh, in onderhandelingen bijvoorbeeld in Genève tussen oost en west. Hij bevindt zich in een tussenlaag van allerlei mensen die bezig zijn om vorm te geven aan de koude Oorlogpolitiek. En uh, die Koude Oorlog die zien wij veel te veel... en dat heb ik dus ook met mijn boek willen laten zien... als een soort statisch gebeuren. Hè? Als het Oosten tegenover het Westen en dat blijft zo. Terwijl ik eigenlijk per na per periode, en dat zijn soms jaren van twee, drie jaar... heb laten zien hoe die Koude Oorlog bewoog. En hoe daar veranderingen in waren... en waar daar, hoe daarop in het Westen en in het Oosten weer werd gereageerd. Dus die Koude Oorlog, dat is eigenlijk een van mijn centrale ja. stellingen in het boek... is niet zo statisch als wij ons dat nu voorstellen. Ja, maar gaat je boek nu over de Koude Oorlog of over Frans Goedhart? Nou, Want uh, zo'n kleine, gewone, eenvoudige Nederlander... die in Europa wel enigszins meetelt... ja, ja is nou, toch een, uh, ja. Een, uh, een, hoe noem je zoiets, een voetnoot bij de Koude Oorlog... of het toekomt nu echt ernstig tekort? Ja, dat, uh, dat is absoluut ernstig tekort. Maar kijk, um, dit leven, dat leent zich zo goed om juist deze problemen aan te vatten en te laten zien via een biografie. Kijk, je kan natuurlijk ook een geschiedenis geven van de Koude Oorlog. En uh, ja, dat, dat kan ook buitengewoon interessant zijn. Maar wat ik heb willen doen is, dat is één ding... Hè, dat is dus die Koude Oorlog-problematiek laten zien. Uh, maar, en dan via een leven. Uh, en dat, uh, die, die Koude Oorlog, kijk, uh, Goed was veertig toen de oorlog afgelopen was. Die hele tweede helft van zijn leven is hij daarmee bezig geweest, tot aan zijn dood. Maar je zegt, die, die Koude Oorlog was niet zwart en wit, maar... Um... Goedhart was op een gegeven moment wel heel zwart-wit daarover, toch? Uh... Men vond dat hij daar heel zwart-wit over was. Ja. En toen is hij uit de, de PvdA, PvdA gestapt. En toen is hij uit de Partij van de Arbeid gestapt. En met name naar aanleiding van het grote Cambodja-debat, uh, wat toen in de Kamer is gehouden. Wat verder helemaal niet zo vreselijk veel voorstelde, dat Cambodja-debat. En dat heeft Goedhart ook als eerste trouwens gezegd. Goed. Ja, het ja. cambodja debat ja, het, het, het ging over de bombardementen, geloof ja. ik. En, uh, de, het ging over heel de, Nederland de Amerikaanse was, interventie in precies, Cambodja. Heel Nederland was tegen, behalve Frans Goedhart, min of meer kort door de bocht gezegd. Nou, Een spannende, mooie biografie. Je leert er van alles. Mando uh, de keizer, bedankt. Het boek heet dus Vrij onverveerd en is uitgegeven bij Bert Bak. Meer informatie hierover en over andere zaken die vandaag aan de orde kwamen... is te vinden op www.geschiedenis24.nl. En op die site, Geschiedenis24, kunt u ook meedoen aan de voorronde... van de grote geschiedenisquiz om kans te maken op een plaats in de televisiequiz. En ik heb begrepen dat er nog niemand is geweest die alle vragen goed heeft beantwoord. Dus mocht u denken dat u dat wel kan, uh, bezoek die site geschiedenis24.nl. We gaan door met de documentaire rubriek Het Spoor Terug. Met deze week hoe het gemengde gemengd werd. Over de Indische stamboom van de Rotterdamse kunstenares Constance van Duinen. Sinds de dood van haar moeder, twee jaar geleden, heeft zij voor het eerst inzage gekregen in de stapels fotoalbums, oude portretten en koffers met formulieren die tot dan toe verstopt, laagden, verstopt lagen in de kasten van haar moeders huis. Ze vertellen een voor Constance onbekende geschiedenis, want nooit werd er gesproken over haar voorvaderen en het verleden in Nederlands-Indië. Michal Citroen deed een zoektocht naar de geschiedenis van deze Indische stamboom. Een programma gemonteerd met berriekamer... en met muziek van Richard van Duinen en Michael Miranda. Ik ben champoer, zeggen we altijd maar. <laughs> van het een en het ander. Meest meeste is Indonesisch, dat kan je ook wel zien. Hè? Dat Inlandse, dat uh, zit er. Uh, en het Hollands, Het komt daarna. Dan uh, heb ik uh, flink wat Chinees... En dan komt er nog een stukje uh, Duits aan te pas. Hier uh, zie je een foto van mijn oma. Hermine Leopoldien van Braam. Nou, Hollandser kan je het niet treffen, maar <laughs> ze is ongelooflijk uh, gemengd, zo te zien. En zij is de enige oma die ik gekend heb. Hermine is een dochter van jonkheer Willem van Braam, samen met Arira. Maar Arira is een Inlandse vrouw. Daar is heel weinig over bekend. Mijn oma is wel erkend als dochter van Willem van Braam... maar er is geen geboorteakte van haar. Vrouwen Hermine Leopoldien van Braam... geboren is te de Batavia den 12 februari 1893 dat zij is de dochter van de Inlandse vrouw Arira... en dat zij van haar geboorte geen akte kan overleggen... omdat die niet bestaat, zijnde zij voorts bij gouvernementsbesluit... van 18 augustus 1910 gelijkgesteld met Europeanen. Jonker Willem van Braan, die overleed op uh, jonge leeftijd, 46 jaar. Misschien is dat ook de reden dat ze niet getrouwd zijn of ze konden niet trouwen. Dat, dat is wel een vraag die ik heb. Dat weet ik niet hoe dat zit, maar ze waren niet getrouwd. Um, waarom ik nou die, die uh, ja, Indonesische of wat het is uh, Aziatische trekken zie... kan ik in deze foto zien. Want Jonkeer Willem van Braam is namelijk ook al een gemengd iemand. Zijn ouders waren namelijk Jonkeer Schors van Braam... Getrouwd met een Lao Kang Nio. Nou, dat klinkt behoorlijk Chinees. En daar heb ik het over. Hij is geboren in 1802 en zij in 1814. En hij is gehuwd met hem. Zie ik. Ja. Ja, ja, dat is bijzonder. Zeker in die tijd. De stapels fotoalbums en oude documenten vertellen lang niet genoeg over alle voorvaderen. Om meer te weten gaan we naar publicist Reggie Bai. Hij is onder andere auteur van het belangrijke boek... over onze koloniale geschiedenis, de Njai, het concubinaat in Nederlands-Indië. Dan zeker iemand uh, met zijn status. Een jongheer die uh, met een, een Chinees meestal leven ze gewoon samen hè, in concubinaat. Dat betekent in ieder geval dat hij uh, moedig was... en dat hij uh, zich niet liet vangen door alle conventies. Dus dat is op zich wel heel erg leuk... Om voor jou te weten dat je kennelijk een voorvader hebt die uh, zich niet zomaar plooide in uh, de conventies van zijn tijd. Wat betekent dat dan? In de meeste gevallen uh, maatschappelijke uitsluiting. Je kon als je in overheidsdienst was, kon je het wel vergeten. Uh, in je verdere carrière. Uh, je werd ook door zo'n Europese gemeenschap eigenlijk buitengesloten. Uh, dus zowel sociaal als maatschappelijk. Uh, kon dat heel veel en, en hele vervelende consequenties hebben. Dus daar was nogal wat moed voor nodig. Waar je het wel zag, vaak was het bij planters... die waren niet zo afhankelijk van sociale gemeenschappen... en uh, van maatschappelijke carrière. Maar iemand als, als uh, deze meneer van Bruan... en dan zeker een jonkheer. dat is bijzonder. Toen mijn moeder overleed, toen heb ik natuurlijk al die spullen wel in een koffer gestopt, maar ik kon er niet naar kijken. En het is nu 2012. Sinds uh, december ben ik begonnen met het uitzoeken. En nu kan ik er heel goed naar kijken. En nu kan ik er ook afstand van nemen en veel beter uh, de proporties zien. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is hoe de maatschappelijke uh, uh, plaatsing... Ver, uh, verhoudingen uh, waren tussen die mensen, hoe ze elkaar ontmoet hebben... Uh, dat kan ik allemaal wel een beetje terugvinden in de tijd. Maar ik weet natuurlijk niet de achtergrondverhalen. Dit is een huwelijksfoto. Een, een huwelijksfoto. Maar ik weet dus niet wie dit zijn. Het moet gewoon broers en zusters zijn. Het is, maar dit is... Ja, toch wel in goede doen, zou je zeggen. Foto's van mensen met status... Ja, nou, ik heb één foto gevonden waarvan ik vermoed dat dat Lau Kang Nio is zelf. Maar. Ik vind de setting nogal Chinees. En zij moet toch ook wel van goede komaf geweest zijn, lijkt me. Lau Kang Nio, die trouwt dus met die jonkheer. Wat op zich al bijzonders is. Wat denk je dat dat voor zo'n vrouw betekend heeft? Nou, in ieder geval kwam ze daarmee formeel in de Europese groep uh, terecht. En dat was natuurlijk bijzonder voor een, uh, in dit geval een Chinese vrouw. Wat wel zo is, is dat de contacten tussen Europeanen en, en uh, de Chinese gemeenschap... over het algemeen in die tijd hechter was en inten intensiever was dan met de Inlandse gemeenschap. Omdat uh, uh, veel Chinezen in de handel zaten... en dus de contacten tussen Europeanen en, en uh, Chinezen veel uh, makkelijker uh, verliep en intensiever was. Uh, in ieder geval was het een maatschappelijke stijging voor, uh, voor deze Chinese vrouw. Aan Hong Kian laat Constance de foto's zien van haar Chinese overgrootouders. Hij is 91 en woont in Amsterdam... maar was in de jaren 60 tandarts in Jakarta van onder andere president Sukarno. Hij schreef zijn autobiografische boek over de geschiedenis van Chinezen in Indonesië... Kind van het Land... Dit is een foto van waarvan ik denk dat het lang Langkang Nio is. Ja, ja ze, ze heeft geen, geen planken. <laughs> ze heeft in Chinese ogen. Ja, want haar zoon ja. ziet er zo uit. Juist. Yes. Ziet u? Ja, die is toch ook heel in zijn... erg gemengd. Ja. Vind ik. dit? Ja, ja. Willem van Braam. Ja, maar ze heeft dan wel Chinese ogen. MUZIEK Wat ik gelezen heb in uw boek, is dat uh, de Chinese gemeenschap... werd wel enorm afgesloten door de Nederlanders. Heel erg. Uh, om uh, bijvoorbeeld aan boeken te komen, oh, om de taal te leren. Oh. Niet, dan... alleen, niet, al, niet alleen, maar als, als mijn grootvader van Makelang naar Tjokjakarta wil... moet hij dat vragen aan de resident. En moet hij betalen, geld betalen. Nederlanders waren de pest. Uw vader is daar Nederlands gekleed. Ja, dit mocht. Tot 1917 mocht dit niet. Dit was Nederlands. Hij moest, in, hij moest Chinees gekleed zijn. In 1917. Ja, kijk, zulke schurken zijn de Nederlanders geweest. Mm -hmm. Dat was toch heel erg. Hè? Deze foto lijkt toch heel erg op de manier waarop die eerste portretten gemaakt zijn van meneer Oei. Dus ook dezelfde geposeerdheid en ja, ja, ja, aankleden. Ja. En het zijn toch ook wel, ja, ja. in die maar, ja, maar zij mochten wel, want zij hebben niet zij te bloed. Ja. <laughs> zij hadden niet te bloed, nee, omdat... <laughs> zij mochten wel in zulke kleren zijn. Maar mijn ouders niet. Maar ze zien toch niet aan iemand hoeveel bloed die heeft? O, oh, jawel. Ja. Jawel, ze moesten meteen allemaal Chinese kleren dragen. En s'nachts moesten ze altijd een kaars bezig nemen. Omdat ze Chinees zijn. Toen worden ze in de gaten gehouden. En als ze gepakt worden, als ze geen kaarten hebben, dan willen ze niet graag meemaken. In de vpro gids uh, stond een interview met Van Dis. En uh, hij zei, in Nederland was ik nooit bruin genoeg... Maar daar hoorde ik er ineens bij. Dat vond ik ontzettend grappig, want uh, ik ben bruin. Uh, maar, en ik woon al uh, heel lang in Nederland, vanaf mijn derde jaar, tweede, derde jaar. Uh, maar heel lang was ik niet bruin in Nederland. Tenminste, zo keek ik naar mezelf. Ik, ik dacht er niet verder over na. Ik merkte het natuurlijk wel... Als kind dat je dan bijvoorbeeld uh, meeging naar, uh, naar een vriendinnetje en dan moest ik in de gang blijven staan. Dus, maar goed, ik had het zelf niet echt helemaal door, maar ik wilde het misschien ook niet. Ik wilde het allemaal niet, niet doorhebben. Totdat een vriend daar schoon genoeg van kreeg. Ik weet niet, het was een vriend die zei tegen mij: toen was ik geloof ik al in de twintig. Die zei: Ja, maar jij bent toch gewoon bruin? Den 17e maart 1891 verscheen voor mij... gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand de Kota Raja... Arie van Duinen, oud 31-jaren, van beroep sergeant, die mij heeft verklaard dat op den 2 oktober 1888... des namiddags te 2,5 uur... ten huizen te meester Cornelis, residentie Batavia is geboren een kind van de mannelijke kunnen uit de inlandse vrouw Kloemoek Zonder beroep, wonende te Kotaratja aan welk kind zijn gegeven de voornamen Cornelis Michel. En deze man, dat is mijn opa, die heb ik helaas niet gekend. Uit 1888, ook meester Cornelis geboren. Maar hij was de zoon van Arie van Duinen. En Arie, die had ook een inlandse vrouw uit Cotaraja. Dat is dan weer uh, in uh, Sumatra. En Arie van Duinen weet ik niet zoveel van. Hij is in 1860 geboren in Dordrecht. Maar hij was beroepsmilitair-infanterie naar Batavia. Hij was scherpschutter, won prijzen daarmee. Zij zijn niet getrouwd, Arie van Duinen en Kloemoe. Maar daar is dus... Cornelis Michel uitgekomen. Ari is naar Nederland gegaan omdat hij uh, gewond geraakt is. heeft zijn kind, die hij wel nog net op tijd erkend heeft... achtergelaten bij Kloemoe. En Cornelis Michel is dus opgegroeid... Uh, vanaf vier jaar zonder zijn vader met Kloemoe... ergens in de kampong, denk ik. En waar ik dan heel erg benieuwd naar ben... dat kind is geboren uit die relatie tussen die Inlandse vrouw en Arie van Duinen. Ja. Hij heeft haar achtergelaten. Ja. Is dat kind meegegaan? Is jouw nee, opa meegegaan? Nee, het kind is daar, is daar gebleven. Hij heeft daar onderwijs gehad, daar heb ik namelijk foto's van. En is het kind in een, een weeshuis terechtgekomen? Want dat gebeurt namelijk heel ja, vaak. Ja, dat weet ik dus niet. Nou, als we kijken naar waar die uh, ja. op school heeft gezeten... dan is er waarschijnlijk wel ergens een verband te vinden. Ja. Hij oh, dit staat... is ook prachtig, zeg. Ja. Hij staat volgens mij, want ik heb hem natuurlijk als kind niet... Ik, ik herken hem hier. Staat hij hier? En dit zijn wel de nonnen. Ja. Europees of half-Europese kinderen, ook al waren ze niet erkend... die werden door de instanties weggehaald bij hun inlandse moeder... omdat men ervan uitging dat inlandse vrouwen... niet voor uh, half-Europese kinderen uh, konden zorgen... Nou, ik zie hier een non staan. Wat heel vaak gebeurde is dat ze uh, dan in een, ja, een weeshuis terechtkwamen. Die werden meestal geleid door uh, geestelijken. En daar werden ze dus opgevoed tot goede christenen. Hij is dan naar school gegaan. En je ziet hier wat wel opvalt, is de meeste foto's die ik ken van die, van die scholen in Wezenhuizen, is dat je bijna uitsluitend uh, getinte kinderen uh, uh, zag. En bijna geen volbloed Nederlandse kinderen, maar die zitten er wel tussen. En dat zou er weer voor kunnen pleiten dat hij naar een redelijk goede school is gegaan. Dus wel heel, heel mysterieus. En dat zou kunnen impliceren. Maar ja, als je overgrootvader simpel militair in uh, Nederlands-Indië terechtgekomen... dus hij zal niet veel fortuin gemaakt hebben... Want anders zou je kunnen veronderstellen dat hij, wat dus heel vaak gebeurde. dat het kind gewoon een toelage kreeg vanuit Nederland. Waardoor de opvoeding en opleiding van het kind werd bekostigd. Maar dat zou je bijna niet kunnen. Maar dit is weer typisch een prachtig, mysterieus Indisch verhaal. waarvan we niet weten hoe het precies zit. En waarbij toch een aantal curieuze elementen naar voren komen. heb ik hier nog een, een foto. Ik vermoed dat die uit 1939 is. Van de douane waar hij werkte. Want hij staat hier midden achter. Achter drie zittende mannen. En het is een hele statige foto. Helemaal ja, man in witte prachtige pakken. Dat en wie is hij ver. nu? Hij is, staat precies in het midden. Hoe die? Ja, dat is hij. Cornelis Michel van Duinen. Zijn moeder is... De type vrouw waar jij veel over geschreven hebt. Ja, precies. En zij is dan ook het, het, het typische voorbeeld van de, de tragische Njai. De, de vrouw die uh, gewoon echt volledig in de steek wordt gelaten, uh, afgedankt wordt, uh, wiens kind uh, ook haar is ontnomen. Dat zijn de Njai die de concubines zijn van de militairen. Dat is iets wat heel veel gebeurde, wat ook een bewuste. ...strategie is geweest. Wat je wel kunt zeggen is dat het een verschijnsel was... ...wat door de overheid, door de, de militaire instanties... ...niet alleen werd goedgekeurd, maar zelfs werd aangemoedigd... ...omdat het een hele prettige bijkomstigheid was... ...dat deze mannen door een, een jij een vrouw, werden verzorgd... ...zonder dat er echte lasten tegenover stonden. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen... ...dat er sprake was van een, van een oogluikend toegestaan systeem... Het is uh, bij mijn weten het enige leger geweest, het Koninklijk Nederlands Indisch leger... waar dit uh, was toegestaan, dus wel heel bijzonder. En in dat opzicht zie je weer hoe rekkelijk onze overheid uh, in die tijd uh, kon zijn... als het uh, hen uitkwam. Tante Mien Simon is de zus van de oma, Charlotte van Constance... Ze is in de tachtig en nog de enige die de persoon op de foto's zelf heeft gekend. Zij is een prachtige vrouw. Ja. Ja, ik Wel, u niet? Ja, ik weet het. Ik, ik heb ze altijd zo gekend. Dus... Wat is ja. er met haar gebeurd? Is zij niet naar Nederland gekomen? Ja. Ze heeft in Noord-Holland... Sandam? Uh... Sandam, ja. Daar heeft ze gewoond. Kunt u zich voorstellen hoe dat voor haar geweest is? Gewoon. Het is voor haar gewoon. Wat voor soort... Zij zijn Chinese ou -ou ouders, ja, toch? Ja, half wat, Chinees. Wat voor band heeft zij met Nederland? Ja, ja. Ze heeft gewoon Nederlands moeten leren. Ze was een jaar of... Wat ik dan gehoord heb... Uh, mijn opa was toen uh, alleen met een zoon. Die moeder van die jongen die is toen gestorven. Toen kwam zij daar als kinderjuffrouw. Ze moet toen een jaar of zestien zijn. Want die leeftijd hebben ze geschat. En zodoende is ze gewoon gebleven. En wanneer ze getrouwd zijn, dat weet ik ook niet. Want je kon daar niet zomaar trouwen... als je dus ergens in de boesboes -boes zit, in het binnenland... Dan moet je echt naar een grote plaats gaan, wil je gaan trouwen. Ja, ik stond ook versteld eigenlijk te kijken toen ik die papieren zag. Ik denk, hé, hey, heel wat kinderen en dan nog niet getrouwd, pas later. Hoe zit dat? Heden, den 12e januari 1907, verschenen voor mij... Gewoon ambtenaar van den burgerlijke stand te Padang, Sidimpuan, Willem Frederik Ungerer, oud 38 jaren, en de Chinese vrouw Ui Huat Nio, oud naar gissing 25 jaren, welke personen mij verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan. Charlotte Ungerer, in 1901 in Padang, Sumatra, geboren. En uh, dat was ook mijn oma prachtige vrouw. Heb ik niet gekend, want ze is maar 43 jaar geworden... en al uh, in 1944 in Bandung overleden. Zij is dus uh, de moeder van mijn moeder. Haar ouders, die waren weer gemengd. Uh, daar hebben we het weer. Willem-Frederik Ungerer. Die getrouwd was met Oei Oat Nio. En de familie Ungerer die heeft ook een enorme... Uh, uh, stamboom die ik terug kon vinden. Want dat begint, uh, daar heb ik dan geen jaartal bij... maar in Hannover, Duitsland. En Ungerer, heb ik opgezocht, komt van Ungerer, Hongaar. En maar in Duitsland uh, woonachtig. Karel Friedrich. Met een Constantia uit Padang. Dus daar zit al, en dat is in 1815... daar zit al de benging. En de eerste Constans. En de eerste Constantia. <laughs> ja. Uh, oh ja, Karel Vriedig, die ging als uh, onderchirurgijn met het schip de Spaarne... naar Nederlands-Indië, Batavia. Hij is op de trap. Welke... Dat moet op Smarang zijn. Ja. Uh, oh, nee, Vadermoeder, nee. dat is oma, oma Chang. Mijn groot, onze grootmoeder. En grootvader. Dit is om Jos. Dan... Om Chris, dat is om Daan en om Wim. U zei oma Chang? Ja, oma Chang. Bij ons wordt ze oma Chang genoemd. Of opa Chang ook wel eens. Tegen opa. Maar en, dit zijn allemaal dan, Indo. En dit is Arme mijn oma. Indo. Ja. <laughs> ja, dit zijn allemaal Indo's. Maar zij kregen wel een Nederlands paspoort. Ja. Omdat ze nakomelingen zijn van Nederlanders. Ja. Maar ik niet. <laughs> ik had geen Nederlands bloed. Dus zodra er een keer Nederlands bloed in zit... Dan krijg je een paspoort. Ja. <laughs> ja, zij heeft wel een paspoort, ik, ik niet. Maar op mijn, op mijn geboorteakte staat Europeaan. Europeaan, ja, ja, ja. En dat is toch al. Ja, een die europeaan wordt genoemd. Ah, dat is wel geweldig toch. In die tijd was het hier erg geweldig. Okay. Zij is oei. Ja, zij is een oei. Ja, ja. En, en oei is en... natuurlijk moeilijk. Hè? Er zijn meer oeis dan Nederlanders. GELACH <laughs> Waarom gingen ze? Omdat het slecht was in, in, in China. In China werd, was het heel slecht. Wat wisten ze van Indonesië? Wat Niets, dachten ze daar dan? Nou, niet, niet, niet, niet veel, maar, maar ze, ze wisten wel dat het een, een goed land was. Ver voorouders kwamen dus ja. uit China natuurlijk, uit Fujian, En allemaal uit Vujen. Ja. Dat is die, die kleine provincie daar beneden, ja. daar, daar komen we allemaal vandaan. De vader van uw opa, ja. Willem-Frederik Ungerer, ja. dat was... Karel Frederik Wilhelm Ungerer. Ja. En die had een vrouw waar hij een kind, of kijk, meerdere kinderen, één kind mee kreeg. En dat zij heette Siboeshoek. En ik heb nergens kunnen lezen dat ze getrouwd zijn geweest. Nee. En ik weet ook niet hoe oud ze geworden is, maar wel dat ze omstreeks 1847 geboren moet zijn. Ik heb daar een foto en uh, daar staat ze ook op. En is het deze. Even Ja, dat is deze foto. Is dat die Boezhoek? Ja. ja. Oh, dit is ook bijzonder. Ja. Ik weet niet of je weet wat Boezhoek betekent. Vertel? Verrot. De verrotte, om het zo maar eens te zeggen. Ja, nu ben ik veel namen, namen tegengekomen. Wat er gebeur vaak gebeurde is dat. Uh, en dan zie je ook weer hoe die verhoudingen lagen. Dat zo'n Europese man, of zo'n Indo-Europese man... die leefde dan met een Inlandse vrouw samen... en die, die gaf zo'n vrouw zelf maar een naam. Ze had wel een naam, maar dat vond hij of uh, geen leuke naam, geen mooie naam... of het, uh, die naam kon hij niet zo goed uitspreken of onthouden. Dus dan gaf hij zelf maar een naam. Maar hij is zelf Indo. ja. Maar dat zegt natuurlijk niks. Maar dan is er de, de, nog steeds minachting voor in ja, ja, oh ja. Mensen die een, een Inlandse moeder hadden... dat leidde niet automatisch tot sympathie met de Inlandse bevolking. Vaak ben ik tegengekomen dat ze juist nog harder naar beneden trapte. Juist omdat ze dat deel in zichzelf uh, uh, nou ja, minder pret voor vonden. Voor ja. afschuwden. En Sibusu, ja, het, het, ik ben veel vervelende namen tegengekomen. Een, een, een man die bijvoorbeeld zijn, zijn vrouw uh, de manken noemde... of uh, de schelen of de dikke. Uh, en daar kan je nog van vinden van... Nou, uitermate onprettig. Maar als hij je, je vrouw de, de verrotte, de rotte, de, de... Nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg. Dus, is hij nou met haar getrouwd? Nee, nee is niet... dat is uh, verder onbekend, hoor. Er nee. is ook niets bekend over haar uh, achtergrond. Maar hadden ze kinderen. Ja. Willem-Frederik Ungerar, die is dus wel erkend. Oké, okay, ja. En, en die iets, trouwt weer die met een Chinees. Willem-Frederik Ungerar. En die oh, ja. is met een Chinese vrouw, Oei Wat Nio, getrouwd. Oh, ja. Oké. Okay. Den 18 oktober 1907... verschenen voor mij... buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te Padang... Albert Dekker, geboren te Grosthuizen, Noord-Holland... oud 57 jaren... gepensioneerd kapitein der infanterie... wonende te Padang... en de inlandse vrouw Kietjem, geboren te Batavia... oud 45 jaren, zonder beroep, wonende te Batavia. Mijn oma... Uh, was dus met mijn opa Herman Dekker. En ja, die is 12 mei 45 overleden. Hij was e elektrotechniker bij de militaire luchtvaart. Maar zijn vader, dus ja, een echte Dekker... maar hij is ook al bruin, hè? zie je op deze foto. Koffiekleurtje noemen we dat maar. Uh, want hij, zijn vader was een Albert Dekker uit Grosthuizen... Dat ligt in Noord-Holland. En Albert Dekker is getrouwd met Kietje. Die heeft ook in de Atje-oorlog gevochten, ja. gevocht, Albert Dekker. Ja, ja. ja, het zijn heel veel van je voorvaders zijn dus in Atje terechtgekomen. Hallo. Oh, oh. ja. ja. En dan zie je dus dat al die jongens eigenlijk. vanuit een, Het is nooit een luxe keuze geweest, hè? het is altijd nee. pure noodzaak geweest. Maar hij schopt het dan toch tot kapitein der Infanterie. Gaat in concubinaat leven met Kijem, een Javaanse. Ja, maar dat trouwt hij mee, hè? Ja? Even kijken. Dus het kind uit zijn eerste huwelijk... Ja, Jan Albert. Is getuige uh, bij, bij zijn tweede huwelijk met Kijem. En dat stond ook echt in het papier, dus daar heb ik het uit kunnen halen. En het Mooi. is ook zo dat Albert is getrouwd, en dat was natuurlijk ook bekend toen hij gepensioneerd yeah, yeah. raakte. Yeah. Hij had alleen pech dat hij van zijn paard viel en uh, dood viel. Maar oh. hij is dus wel eerst nog met haar getrouwd. Gelukkig voor mij. Want dat je is je ja. dus inderdaad een klassiek iets. Eenmaal gepensioneerd, ja. dan was het ja. oké. Okay. Ja. Want dan wilden ze ook niet weg uit Indonesië. Nou, het had veel meer te maken met waar ik. Uh, uh, uh, Eerder over sprak, dat op het moment dat je een relatie aangaat met een. en dan zeker een officiële relatie in de vorm van een huwelijk. met een Inlandse vrouw. dan kon je je carrière eigenlijk wel vergeten. Dus op het moment dat je gepensioneerd bent, dan had het geen uh, consequenties meer als het ging om je carrière. Dus heel veel van die mannen, en zeker uh, als je in het leger zat. en je maakte daar carrière, die uh, trouwden pas officieel nadat ze gepensioneerd waren. Bij de foto's, de documenten en vooral Reggie Bai en Hong Kian... weten we nu veel meer van de voorvaderen in de stamboom... die begon bij de vier grootouders van Constance. Van de vier grootouders overleeft maar één de Japanse bezetting. De ouders van Constance reizen tot 1955 door de archipel... eindigend op de plek waar ze het liefst waren gebleven, nieuw guinea maar in 1955 vertrekken ze definitief naar Nederland. Mijn vader vertelde uh, verhalen over de Burma Spoorlijn. He, dat, die heeft hij, daar heeft hij aan moeten werken. En uh, hij zei daar nooit veel over. Op verjaardagen maakten de oudjes altijd wel grappen hoor. Hele verrange grappen. En dan kwam het allemaal naar boven. Maar daartussendoor leefden wij gewoon in Den Haag. Eenvoudig. Mijn vader werkte bij het ministerie van Defensie als ambtenaar. En mijn ouders vertelden nooit veel. Dat hoor je vaker van de Indo's. Die vertellen maar liever niet. Praten liever niet. Gaan liever niet terug. Als ze teruggaan, ja, toch op een hele andere manier reizen en uh, daar zijn. Ja. Ik weet niet of je het hier kan uh, zien. Ja, ja. Heel zorgvuldig bijgehouden. Manu, Chimai. De hele Burma-route heeft hij gevolgd. Ja. Want als ik die... Uh, Landkaart zie met al die kampen, dan is hij daar dus in die periode geweest. Hij is geëindigd in Nacompatong, geloof ik. Ja, Thailand. Ja, en hij is wel gewond geraakt. Dus de, toen mocht hij uh, in 1946 naar Nederland. Maar wel dat hij ook weer uh, terug moest als hij gezond was. stond in de papieren. Dus was het militair, heeft hij Heeft knilmilitair, is hij krijgsgevangen geweest. Ja, hij was... En daardoor kon hij, toen hij bevrijd was, weer opgeroepen worden van militaire dienst. Wim Willems is hoogleraar sociale geschiedenis in Leiden. en schreef veel over immigranten. met speciale aandacht voor Indische geschiedenis. Ja, omdat, omdat je. namens het. of namens het, omdat je bij het kniel zat. en daardoor in de kampen terecht kwam. want je was gemobiliseerd. Daardoor maakte je onderdeel uit van het, van het. van het leger. En dat was nog niet ontbonden. want het werd pas in 1950 ontbonden, zoals je weet. na de overdracht. Dat is natuurlijk het Molukse drama, um, Dus mensen die konden gemakkelijk weer opgeroepen worden voor militaire dienst. Toch met het idee, we, we moeten door, want er is nog een oorlog. Ik vind het ook opvallend dat er meteen staat... kamp Chimai, 94e bataljon. Want dat was een kamp waar zowel Indo's als uh, Blanda's, Blanke, zou ik maar zeggen, Nederlanders zaten. Later werden mensen gescheiden. Maar jouw vader heeft dan een hele lange route afgelegd langs, uh, langs verschillende krijgsgevangenkampen. de scheidingen tussen mensen voor de oorlog... tussen blank en bruin en allerlei verschillende etnische groepen... die werd eigenlijk na de oorlog voortgezet, maar dan andersom. Want dan was het ja... Jullie, jullie Indo's, jullie kwamen niet in de kampen terecht... want je was bruin en je had genoeg Aziatische voorouders... in de ogen van de Japanners, dus je was deel van het Groot-Aziatische Rijk. En alleen de, de, de, de Blanken kwamen in de kampen. Nou, dat gold al niet voor alle vrouwen, want die kwamen niet, niet altijd in kampen terecht... Maar vaak in zeg maar, grote wijken waar heel veel vrouwen bij elkaar leefden. Uh, en voor mannen was het ook maar de vraag. Bijvoorbeeld Charlie Robinson. Twee van zijn broers zaten bij hem in Kamchimai. Aan de bruine kant zullen we maar zeggen. Maar een andere boer van hem, die toch echt net zo donker was. Die zat dan bij de blanke. Dat was een kwestie van willekeur. Soms ook hoe je je gedroeg, hoe je eruit zag. Wat voor kleren je aan had, wat voor indruk je maakte. Ik bedoel, zij hadden niet zoals jij nu al deze mooie stamboom hadden. De Duitsers hadden dat wel, hier in Europa. Maar de Japanners hadden natuurlijk niet dit soort genealogisch onderzoek... om voor iedereen te kijken hoeveel procent ben jij Aziatisch... en voor hoeveel procent ben jij Europees. We al die oude foto's ook helemaal niet meer. Dat is na de oorlog uh, niet meer bij ons teruggekomen. Het is allemaal vernietigd. Kwijtgeraakt. Uh, we hadden het nog allemaal thuis. Mijn vader is nog uh, terug geweest om de sleutel op te halen bij mijn moeder. Want hij moest uh, dat huis uh, ontruimen en alles in één kamer doen. Hij kwam daar. Hij zag dat alles vernietigd was boeken gescheurd, alles kapot geslagen, meubels, alles kapot. Was het huis er nog na de oorlog, of niet? Dat weet ik niet. Want de, de, Nooit meer terug geweest in dat huis? Nee. We zijn nog niet die kant op geweest, want het was te gevaarlijk. Of je moest met begeleiding. En na de oorlog weet ik niet uh, of het er nog bestond, want... Uh, ik ben niet meer die kant op geweest. Ik ben ook nooit meer terug geweest naar Indonesië. Na 1948 niet meer. Nee. 48. U zegt u bent in ja. 48 naar Nederland gekomen. Ja. En u bent nooit meer terug geweest? Nee, ik nooit. Nee, ik hoef niets meer te zien. Ik heb het in mijn herinnering. En het is alles zoveel veranderd. En ik koesterde dat gewoon zo. Ik hoef het niet meer te zien. Het is nooit exact geteld, maar je hebt het dan om ongeveer 330.000 mensen... over die hele periode, die naar Nederland toegekomen. En daarvan is uiteindelijk weer zo'n 50.000 mensen doorgemigreerd. Toen mensen in 1956 werd gevraagd, hoe vind je het in Nederland? Zei 60% van de mensen, als wij de kans krijgen, gaan we weg. Heel veel mensen hadden het oog gericht op elders. Minstens subtropen, maar liefst ook nog een tropische omgeving. Alleen, je had een enorme kleurenbarrière: een rasbarrière overal ter wereld. In de Verenigde Staten, in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Als je te Aziatisch was, dan was je verdacht. Kortom, je kon dat land niet zo makkelijk binden. Datgeen wat eigenlijk in de oorlog een rol speelde, maar dan ten opzichte van de Japanners... wat voor de oorlog een rol speelde, maar dan tijdens het blanke koloniale bewind... speelde toen nog steeds een rol. Overal ter wereld had je twee groepen die men niet wilde, communisten en Aziaten. En ines nederland had het voordeel na 1957, toen Sukarno de bedrijven ging nationaliseren... en eigenlijk de Nederlanders eruit, donderden. En omdat Sukarno toen een beetje werd gezien als een communist die neigden naar dat deel van de wereld... werden Indische mensen in de Verenigde Staten gezien... als slachtoffer van het communisme. En daarom zijn mensen, ongeacht hun huidskleur... in aanmerking gewoon voor een paar vluchtelingenwetjes... en er zijn zoveel mensen, zo'n 25.000 tot 30.000... naar de Verenigde Staten toegegaan. En die vragen over Indië waren natuurlijk altijd heel belastend. Hè? Want, nou, dat zul je ook gemerkt hebben... Uh, dat was voor hun en geconfronteerd worden met dat verleden waar ze eigenlijk heel uh, hard van afgesneden waren. Plus het feit dat ze, uh, als ze daar herinneringen aan hadden dat dat vaak negatieve herinneringen waren. Uh, nou ja, die Bersiab, die, die, die onafhankelijkheidsstrijd uh, van de Indonesiërs uh, hadden ze achter de rug en daarvoor dus die, die oorlog in de Pacific. Dus dat het is eigenlijk één uh, uh, vat van factoren die ervoor pleiten om dingen maar te vergeten... en alleen maar te richten op de toekomst. Want dat is natuurlijk wat, wat heel vaak gebeurd is. Richt je maar op de toekomst en dat betekent dus dat je je zo goed mogelijk aanpast. Ik vind... Dat Indische mensen in Nederland nou heel breed slecht zijn ontvangen. Als je het vergelijkt met hoe het in Engeland is gegaan, heeft de Nederlandse overheid gedaan wat men kon. Door het hele land door zijn mensen opgevangen. Maar ja, ze zijn niet opgevangen op de manier zoals ze dachten na de oorlog. Wat voor heel veel groepen kwam hè, die terugkeerden na de oorlog. Er zijn heel veel foto's uh, destijds ook in de media verschenen. Die, waarvan ik ook wel honderden gezien heb. En dan zie je inderdaad natuurlijk ook vaak de focus op. Op dat soort triestheid, dat je, dat je vrouwen in Saron kleumend van het uh, van de dek af ziet komen over het looprek, de kade op. Maar er waren natuurlijk ook hele andere beelden. Vergeet niet dat, dat mensen hadden wel de oorlog meegemaakt, hadden wel de revolutie meegemaakt. Uh, en daarna een migratie. En ze kregen in Nederland ineens qua onderwijs en qua werk veel meer kansen. En een veel stabielere situatie dan ze vijftien jaar lang in Indonesië hadden gekend. Dus heel veel mensen die zagen ouders. hun kansen schoon om, om een veel betere baan te krijgen... een veel betere opleiding dan ze ooit in Indonesië hadden kunnen hebben. Maar kijk, oudere mensen... maar dat geldt natuurlijk altijd voor de oudere generatie migranten in het algemeen. En nu heb je het zelfs over Nederlanders. Die moeten migreren vanwege de omwentelingen. Die, die, die leven natuurlijk altijd alleen nog maar met nostalgie en heimwee... naar het land waar ze dat ze hebben moeten verlaten, gedwongen hebben moeten verlaten. Maar die willen gewoon bij hun kinderen en bij hun kleinkinderen zijn. Dat is natuurlijk de grote compensatie. Maar het meeste, en die heb ik wel bij me... wat, ze, wat wij te zien kregen, was Nieuw-Genea. Want daar ben ik geboren. Oh, je bent Nieuw-Genea geboren? Ja, oh, ja. in 1953. Uh, Mijn broer in 1951. En we zijn in 1955 teruggegaan met de Sibayak naar Amsterdam. En ik ben in Den Haag opgegroeid. Uh, dus dat is een verhaal wat uh, heel veel mensen gedaan hebben. Ja. En een aantal, mijn tante is uh, naar Amerika gegaan, uiteindelijk geëmigreerd. Uh, maar wij zijn hier gebleven, want mijn vader uh, was oorlogsinvalide uit het uh, kamp. Het Japkamp, ja. Ineens deze albums is natuurlijk een confrontatie. Maar uiteindelijk zijn ze een onderdeel van wie jij bent... en brengen ze jou natuurlijk ook verder. Zo, zo kun je ze ook zien. Alleen jij bepaalt natuurlijk zelf wanneer dat boek opengaat. Je komt vaak heel veel bij, ja, vanuit het ene perspectief bij rijkdom terecht... en vanuit het andere perspectief bij pijn en verdringing en, en schuld en schaamte. Um, dus het, het, het ligt er ook maar aan wat je er uiteindelijk mee doet. En, en dat bepaal jij individueel, naar mijn idee. Dus ik zit hier met jou en ik zie rijkdom. En jij zit hier en, en, je, en, je, en jij zit, ook, jij zit ook, ook pijn en schaamte en, en verwarring. En... Maar jij, jij kunt het verhaal vertellen van je, van, van je familie. En, en, uh, van, niet alleen van je gezin, maar van die hele familie. Op een manier die een ander misschien niet kan. Of je kunt het verbeelden, uitbeelden. Op een manier, en, en daardoor kun je jezelf zichtbaar maken in je, in je geschiedenis. Binnen een samenleving die... Alleen maar reageert wanneer je hart scheelt. Ik ben er, ik ben er, ik ben er. Anders ben je er niet. Mengde Gemengd werd. Een programma van Michal Citroen over beeldend kunstenaares Constance van Duinen. met muziek van Richard van Duinen en Michael Miranda. En met de stem van Arend-Jan Herma van Vos. Wilt u een cd bestellen? Dan kan dat door 7,50 euro over te maken op Giro 444 600. ten namen van de VBRO in Hilversum, onder vermelding van Stamboom. En in aansluiting op dit programma en Tokel van Dis kunt u op Holland Doc 24 ook nog kijken naar de Andere Tijden aflevering Met Ons Alles Goed. Een portret van de familie Kuik en het leven in Nederlands-Indië van de jaren 20. En dit was OVT. Een programma van Astrid Nauta, Paul van der Graag, Matthijs Deen, Hans Olink, Anne van Maurik, Michal Citroen, Jos Palm en Laura Stek. Straks, na het lange nieuws, de perstribune van Max. Wij zijn er volgende week weer. Fijne zondag. En daarmee